Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. Straks in het NOS Radio 1-journaal meer over het opstappen van de burgemeester van Vlissingen. Daarover nu het NOS-journaal met Marjan Koekoek.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 Burgemeester Roep van Vlissingen treedt af. Hij heeft zojuist een verklaring afgelegd waarin hij zegt dat hij niet onrechtmatig heeft gehandeld, maar dat hij opstapt om de bestuurbaarheid van de gemeente te waarborgen. Vanochtend bleek dat bijna alle partijen in de Vlissingse gemeenteraad vinden dat hij weg moet. De positie van de CDA is onder druk komen te staan door zijn declaratiegedrag. Hij declareerde onder meer ten onrechte 4500 euro aan meubels voor zijn nieuwe huis toen hij in Vlissingen kwam wonen.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 Pechtold zelf zegt dat er gesproken is met de coalitie... maar dat hij zich niet herkent in het beeld dat door de media is geschetst. Ik herken me niet in het beeld zoals dat nu geschetst is. Ik geef alleen aan dat er gesproken is over de rol van D66. Niet alleen het afgelopen jaar was die constructief, maar ook in de toekomst. De Kamer wil nog vandaag een brief van Rutte over de kwestie. Bij een aanslag op de Egyptische minister van Binnenlandse zaken Ibrahim... is zeker één do dode gevallen. Een bom ontplofte toen het konvooi van Ibrahim langsreed. De minister was op weg van zijn huis naar het ministerie in Caïro. Hij bleef zelf ongedeerd. Bij de aanslag raakten meer dan twintig mensen gewond, onder wie een kind. Ibrahim verscheen twee uur later na de aanslag op televisie. Hij zei dat de aanslag het begin is van een nieuwe golf van terreur. Het hoge beroep in de zaak van de gefilmde mishandeling in Eindhoven wordt met voorrang behandeld. Het gerechtshof in Den Bosch laat weten dat dat gebeurt vanwege de grote maatschappelijke onrust die de zaak heeft veroorzaakt. Twee Belgische jongens werden eind augustus veroordeeld tot zes en drie maanden jeugdgevangenis voor poging tot doodslag op een man uit Eindhoven. De rechter gaf lagere straffen dan werd geëist omdat de privacy van de daders door de beelden in het geding zou zijn. Het hoge beroep is op 27 november.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 Ik ben er stil van en toch ga ik een paar woorden zeggen. Ook een droom. Heel hartelijk dank voor dit prachtige cadeau. En ik hoop dat velen zich laten inspireren... door de fantastische dromen die u alle ingezonden hebt. Heel veel dank hiervoor. En ik uh, hoop dat dit vele jaren mee zal gaan. Bij de uitreiking waren naast koningin Maxima... ook enkele tientallen inzenders van dromen aanwezig. Het weer, het blijft vanavond nog lang warm, vannacht een graad of 16. Ook morgen vrij zonnig, maar later meer wolken en tegen de avond in het zuidwesten een regen of onweersbui. Het wordt dan 25 tot 30 graden. U krijgt de verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ronde uit problematische avondspits zijn drie snelwegen dicht door uh, ongelukken. En ook elders zijn veel ongelukken gebeurd. Maar eerst even de wegafsluitingen. Het gaat om de A4 onder meer in Brabant, van Antwerpen naar Bergen op Zoom. Die weg is dicht bij knoopend Marquizaat na een vrachtwagenbrand geladen met hooi. Staat file op de A58 vanuit Vlissingen. Maar liefst 20 kilometer tussen de Vlakentunnel en knoopend Markiezaat Is daar alleen een lokale omleiding beschikbaar. Verkeer vanuit Vlissingen kan de reis beter uitstellen. Dan de A10 West bij de Koentunnel is dicht richting Den Haag. Na een ongeluk in de tunnel omrijden moet via de Zeeburgertunnel. Verder zijn er problemen op de A67 van Eindhoven naar Turnhout. Want daar is de rijbaan dicht bij knooppunt de Hocht en moet het verkeer ook omrijden. Verder wil ik nog even noemen de file op de A7 Heerenveen richting Groningen. Tussen Leek en Hoogkerk 7 kilometer door technisch onderzoek na een ernstig ongeluk. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Amersfoort en Strand Nulden. 10 kilometer, de is dicht. En het verkeer rond Eindhoven, dat gebruik wilde maken van die A67 naar Antwerpen, moet dus omrijden en dat kan bij voorbekeur via Tilburg over de A58 en de A16. Ik ga naar Management Book, omdat ze alles hebben: 18.000 producten op voorraad en wat je voor 9 uur 's avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl Gewoon meer. Op zoek naar personeel? Maandelijks zoeken 1 miljoen werkzoekenden een nieuwe baan op jobbird.com. Plaats daarom ook uw vacatures op jobbird.com. Helemaal gratis. Jobbird.com, de grootste gratis vacaturebank van Nederland. Schade? Welke schade? Denk niet langer aan schade dan nodig is. Kijk op absautoherstel.nl. Vertrouw op de weg en snel. Abs Autoherstel. Jobbeurt.com De grootste vacaturebank van Nederland.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 Het NOS Radio 1 Journal. Lucella Carrasso. Acht minuten over vijf is het. President Obama van Amerika denkt van het congres steun te krijgen voor ingrijpen in Syrië. Ik denk dat het congres het Nu nog andere landen, straks meer. Eerst het nieuws uit Vlissingen, dat de burgemeester daar is opgestapt, René Roep. De positie van deze CDA-burgemeester was onhoudbaar geworden... nadat gebleken was dat hij voor duizenden euro's te veel had gedeclareerd. Op het gemeentehuis van Vlissingen maakte hij zijn aftreden bekend. Door alle commotie om mijn persoon dreigt de stad, de gemeente, onbestuurbaar te worden. En vanwege de bestuurbaarheid van deze stad, van deze gemeente... niet vanwege de bonnetjes... Of verbindend leiderschap, zoals de sommigen is beweerd. Overigens had ik dit graag op een andere manier en eerder vernomen. Dus zoals gezegd, vanwege de bestuurbaarheid van de stad... heb ik besloten mijn ambt, burgemeester van Verlissingen neer te leggen. Nu contact met Jan Koopman, fractievoorzitter van de PvdA. Dat is de grootste oppositiepartij in Vlissingen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hij treedt niet vanwege de bonnetjes af, hoor ik hem hier uh, zeggen. W wat vindt u daarvan? Nou, dat, dat kan ik me ook wel uh, voorstellen. <coughs> Wij hebben ook uh, uh, zelf geconstateerd gecon dat als je kijkt naar de uitkomsten van het onderzoek naar de Bonnetjesaffaire... Dat, uh, dat er nodige kritiek op te geven is, dat er inderdaad op uh, een, een aantal uh, punten bijzonder onderhanden geopereerd is. Want, maar... want even voor de mensen die het niet gevolgd hebben, dat ging over bijvoorbeeld barkrukken die waren gedeclareerd. Ja. Ja, bijvoorbeeld. Maar goed, je, als, je, als je alles op een rijtje zet en kijkt van wat heeft de man wel gedeclareerd en wat heeft hij niet gedeclareerd, dan, dan is daar geen, heeft daar helemaal geen verrijking plaatsgevonden. Er is, er is meer op dat soort punten vaak erg onhandig geopereerd. En, en is, zijn, heeft hij niet gezorgd dat die wisselende regels goed in elkaar zaten, om het maar zo te zeggen. Wij hebben eigenlijk al van begin af aan geconstateerd, to, toen dat rapport uit was, dat als je alleen zegt daarnaar kijkt, dat er, Nou ja, ik bedoel, je kan kritiek hebben. Die kritiek zullen we ook uh, verwoorden in een aantal uh, uh, verbeterpunten die, uh, die, die aangenomen zullen gaan worden in de Raad. Dat, dat, daar ga ik wel van uit. Maar sec daarop een burgemeester wegsturen, vonden wij wat te ver gaan. Hm. Dus wat dat betreft, denk ik, als hij dat zegt, ja, dan kan ik hem hier volgen. Dat is ook hetgeen wat hem de afgelopen dagen steeds voorgehouden is. Uh, ja, en, in volgens onze hoop andere partijen. En wat is er dan gebeurd dat de stad uh, onbestuurbaar wordt als hij blijft? Nou, de, de positie van, uh, van de burgemeester. Uh, uh, kijk, kijk, zijn, zijn, hij heeft toch een behoorlijk mooi imago schade Heeft hij, uh, heeft hij opgelopen? Als je daarnaast aan kijkt dat er. Uh uh, ...als wij, zien wat, wat wij als stap nodig hebben. En we hebben een burgemeester die echt een verbindende factor is. Uh, er zit in het gemeentehuis, is nog een, een, een verbeteringsproces bezig... ...wat van een aantal jaren loopt. Uh, daar uh, komt er een nieuwe fase aan. Dan heb je echt een burgemeester nodig die voor onbesproken gedrag is... ...die voor iedereen ruim aanvaardbaar is, waar ze naar willen luisteren... ...waar ze graag mee willen samenwerken. En dat beeld was, was de afgelopen weken steeds sneller aan het afkalven. Dat moet je, ja. op, moet je zeggen. Ja, maar het is toch, toch opmerkelijk. Want aan de ene kant is dus het verhaal, weet je... Het, het kan wel door de beugel wat hij heeft gedaan. Maar ja, zijn imago is nu zo beschadigd... dan wordt het onbestuurbaar. Het is toch of het een of het ander, of, of niet bij u in de maar gemeente? Nee, ik denk dat die, die dingen zijn... Te, ik denk dat je die dingen echt moet scheiden. Dus, eh... Uh, het is, eh... Uh... Die imago-schade ontstaat ook niet alleen door hetgeen wat er wel of niet gedaan is. Het is ook door uh, wat er uh, rondom die onderzoeken heen allemaal gaat, gaat er rondlopen in de stad. Wat gaat gebeuren. Uh, wil je, ooit op de mensen die, die nu, de, naar, als je de burgemeester in de stad loopt. en niet naar de kijken van, ah, dat is onze burgemeester. wanneer nog even uh, uh, wat cynische opmerkingen gaan plaatsen. Dat, ik zeg het even wat fackulair, maar dat is wel wat op een gegeven moment. Je, wat voor soort burgemeester je ik dus aan maar steeds overhoud. Ja, dan moet je op een gegeven moment ook zeggen. In de stad Vlissingen is nou, het niet echt makkelijk. Uh, we hebben behoorlijke problemen en er komt een hoop op ons af. We willen dat redelijk goed aanpakken, uh, snel aanpakken. Ja, dan heb je, een, uh, een, heb je echt een burgemeester nodig die meer kan dan de huidige burgemeester in de situatie waar hij zit. Een... Ja, dus, dus gekoppeld aan de situatie kan. En, en, moet... en is hij zelf tot die conclusie gekomen of heeft u hem ja. achter de schermen een zetje gegeven? Nou. Er is achter de schermen de afgelopen dagen flink gepraat. En ja, we hebben hem wel meegegeven dat het verstandig zou zijn om deze keuze te doen. En dat heeft hij gedaan. Jan Koopman, ja. fractievoorzitter van de PVDA in Vlissingen. dank en op zoek dus naar een nieuwe burgemeester daar. Dit is het LOS Radio 1-journal. President Obama praat als brugman deze dagen. Hij is nu in Rusland om ook daar steun voor een aanval op Syrië te krijgen bij de G20-top. Alexander Bon is Amerikanist, werkzaam aan de Nederlandse Defensieacademie. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, die die G20-top, is die voor Obama belangrijk om steun te vinden? Ik denk dat hij een laatste poging zal ondernemen om te kijken of hij op die top... waar voor- en tegenstanders van ingrijpen uh, gebroedelijk aan de tafel zitten... Uh, om te kijken of hij dat nog wel wat mensen over de streep kan trekken. Maar ik denk dat het gegeven dat hij zelf het congres al heeft gevraagd... wilt u mij steunen en dus heel duidelijk op weg gaat naar een strafexpeditie tegen Syrië... ook duidelijk laat weten aan de G20 of je nou meedoet of niet, ik ga het toch doen. Ja, en, en ik kan me zo voorstellen dat in al die gesprekken... de een wil dat er steviger wordt ingezet, dat was ook in Amerika zo. De ander wellicht dat het wat minder zal zijn. Op wat voor ingrijpen stevend Amerika nu af? Um, Obama heeft gezegd dat hij uh, Syrië wil straffen voor het gebruik van chemische wapens. En uh, het ziet er dus naar uit dat dat een, een strafexpeditie achter treden wordt. Dus dat wordt dan een, een, een lastig uh, op eieren lopen. Want je wil dus eigenlijk niet Assad afzetten. Je wil ook niet de oppositie aan de macht brengen. Je wil een bestraffing uitvoeren. Maar... Je kunt je voorstellen dat zowel Assad denkt ze willen me wel afzetten of ze willen mijn regime beëindigen. En dat de oppositie denkt in Syrië dit is de kans voor ons om de overwinning te behalen. Dus dat zal heel ingewikkeld worden hoe dat precies vormgegeven moet gaan worden. Ja en het zou dan gaan om een missie van maximaal 90 dagen hè, zonder inzet van grondtroepen. Wat kan je dan? Ga je dan strategische doelen bombarderen? Nou, kijk, ik denk dat wat de Verenigde Staten gaan bedenken... is dat ze uh, in de eerste plaats vanuit zee gaan aanvallen met raketten... en misschien in een iets later stadium ook uh, de luchtmacht in gaan zetten. En dat ze zodanige doelen gaan uh, aanvallen... dat het regime van Assad niet in staat zal zijn... om liefst uh, nogmaals chemische wapens te gebruiken. Dat dat niet meer kan. En dat ze uh, de strategisch belangrijke doelen van het regime Assad, vliegvelden, verbindingscentra, wegen, aanvallen... zodat dat regime eigenlijk niet meer goed kan optreden. Dat dat regime misschien wel een bepaald stuk van het land kan houden... maar eigenlijk niet goed meer kan optreden of... Uh, hard toeslaan tegen de eigen bevolking. Ja, maar dan moet je niet de hele weg bombarderen... want dan heeft de oppositie er weer te veel uh, baat bij. Dat is, dat is dat dilemma waar die in zit. Uh, precies. Nou ja, kijk, je kunt natuurlijk zeggen... ik kies militaire doelen. Ik kies de doelen van het Syrische regime... waar zij uh, belangrijke wapenvoorraden hebben... waar zij knooppunten hebben van verbindingen... waar ze voorraden hebben. Als ik die aanval, dan verzwak ik dat regime heel duidelijk. En geef ik ook een duidelijk teken, misschien een teken aan die delen van het regime, die zeggen, oké, okay, Assad mag wat ons betreft ook weg, maar uh, helemaal opgeven doen we het niet. Maar hoe en, kom je aan die informatie, waar wat is? Nou, ik denk dat... Zonder uh, grondroepen? Ja, dat... Er zijn satellieten, er zijn verkenningsvliegtuigen, en Syrië is een land dat al langer in de belangstelling staat van uh, de Verenigde Staten, van Israël, van anderen. Uh, dus het is, denk ik, wel mogelijk om een kaart te maken waarop staat... waar zich wat bevindt. Het is wel zo dat er nu al twee jaar oorlog is. En dat wil zeggen dat heel veel van de... installaties en instellingen en voorraden... Eh, of aangetast... of vernietigd of verplaatst zijn. Maar... Eh, ik ga ervan uit dat een groot deel van de doelen... Uh, eenvoudige doelen als een vliegveld kun je niet uh, verplaatsen. Je kan het een beetje camoufleren, maar daarvan weet je wel waar het ligt. Dus er is een lijst te maken van heel eenvoudige doelen. Ja, want ik zit even te denken aan, aan die wapens. Assad die zit natuurlijk te kijken wat er nu allemaal gebeurt in Amerika en in Rusland. Die kan wel het een en ander uh, stiekem via een tunnel verplaatsen. Ja, maar dan zou die tunnel al wel moeten hebben. En de kans dat die tunnel bekend is, is toch wel groot, want veel van de infrastructuur in Arabische landen... is aangelegd in de jaren 80 door de Sovjet-Unie en door Oost-Europese landen. Landen die inmiddels tot de NAVO behoren. Dus er zijn erg veel mensen die daar gewerkt hebben en die dus weten hoe het er daar uitziet. Bovendien kun je je voorstellen dat als je op dit moment van alles gaat verplaatsen... Uh, ja, op dit moment lig je natuurlijk onder een last. Dus dat hadden ze dan al eerder moeten doen. En misschien hebben ze dat ook wel gedaan, dat weet je niet. Goed, meneer Bon, wij wachten af wat er de komende weken gaat gebeuren. Dank in ieder geval voor uw toelichting op dit moment. Oké, okay, dank Goedemiddag. Straks meer over Syrië. Uh, nu eerst de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan met een hoop ellende. Heel veel problemen, Lucella. Een hele dikke avondspits ook door al die ongelukken. De Koentunnel is dicht in beide richtingen op de A10 West. Uh, ja, omrijden moet via de Zeeburgertunnel. Oorzaak is een ongeluk. De A4 Antwerpen bergen op -Zoom, blijft voorlopig dicht... bij Knoop het park door een vrachtwagenbrand. 20 kilometer file is het gevolg op de A58 vanuit Vlissingen. En ook problemen op de A6 nu in Flevoland richting Emmeloord. De oorzaak is nog niet precies bekend tussen Lelystad-Noord... en de Ketelbrug 10 kilometer file. Zou ik nog bijna het ongeluk vergeten op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Want dat levert 14 kilometer file op tussen Amersfoort en Strand Nulden. Er is daar één rijstrook dicht. Het is 18 minuten over vijf. Door die strijd in Syrië leidt de discussie hierop over de opvang van vluchtelingen. Nederland haalt 250 Syrische vluchtelingen naar Nederland, zo heeft het kabinet bekendgemaakt. Maar er zijn volgens de VN 100.000 vluchtelingen die behoren tot die zogeheten kwetsbare groep. De PvdA vindt daarom dat Nederland wat ruimhartiger moet zijn. Jeroen Jager, jij bent vandaag bij de bibliotheek in Arnhem. Ja. He, Arnhem is misschien ook een plek waar ze mensen zullen opvangen. Wat uh, vinden ze daar? Zijn ze welkom? Nou, je weet, uh, Lucelle, als je op straat aan mensen gaat vragen... dan uh, is het zoveel mensen, zoveel meningen. Dat is hier natuurlijk ook het geval. Uh, ik denk dat uh, de komende tijd zullen er vast en zeker... en er wordt het ook uh, wel tijd voor, denk ik, uh, opiniepeilingen worden gedaan... hoe het Nederlandse volk erover denkt... zodat de Nederlandse regering en de politiek een beetje een indicatie kunnen krijgen... van welke kansen op moeten. De Partij van de Arbeid zegt nu inderdaad ruimhartig opvangen... wil geen getallen noemen. Vluchtelingenwerk Nederland, vanochtend in onze uitzending, doet dat wel, zegt is buffercapaciteit in de opvang uh, in de huizen in Nederland... voor vijf tot 6000 vluchtelingen. Nou, het zal ergens daartussen dus gaan liggen, tussen die 250 en vijf tot 6000. Ik ging de straat op hier in Arnhem... en uh, ja, ging eens inventariseren hoe ze er hierover denken. De discussie over Syrische vluchtelingen halen naar Nederland is begonnen. Ik weet er niks van. Echt niet? Nee, nee daar ga ik geen commentaar op geven. Het trekt een moeilijk gezicht. Ja. En waarom is dat? Nou, omdat ik er te weinig van weet om daar een uh, gefundeerde mening over te hebben. Ik vind dat wij wel kunnen helpen in Syrië. Maar om, zij, om degene hierheen te halen, dat lijkt me niet zo'n verstandig idee. Ik denk dat we vooral moeten kijken, kunnen we ze in de buurlanden kwijt? Wat op dit moment ook aan de gang is in Turkije uh, enzovoort. Dag meneer en mevrouw. Goedemiddag. Heeft u het gehoord? Syrische vluchtelingen. Twee miljoen inmiddels, hè? Het is echt afschuwelijk, ja. Nou, er zijn al 100.000 kwetsbare vluchtelingen. En de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, zegt, die moeten ergens anders geplaatst gaan worden? In ja. Nederland bijvoorbeeld? Dat ben ik het helemaal mee eens. Ja? Ja. Ja. En uw man? Eensgezind daarin? Nee, geen... Kom, kom, uh, commentaar. geen commentaar. Oké, okay. u mag het woord doen. Vluchtelingenwerk Nederland zegt er is een capaciteit van 5000 nou. voor 5000 mensen. Dat lijkt mij ook een uh, haalbaar getal hoor. Ja? Ja. 5000 Absoluut. Syriërs naar Nederland. Ja. En waarom ook niet hè? Meer vluchtelingen? Nee, hoeft niet van mij. Nee? Syrische vluchtelingen naar Nederland halen zeg je. En je wil mijn reactie daarop. Nee. Uh, oh, dat vind ik wel een lastige. Ik heb er vanmorgen in de krant over gelezen. Duitsland pakt er 5.000 op. Uh, ik ben iemand die al uh, van oudsher met vluchtelingenwerk bezig is geweest. En ik vind, nou, mijn hart ligt daar gewoon. Ik, ik vind dat, me, dat we die mensen moeten opvangen. Klaar. Vluchtelingenwerk Nederland heeft vandaag gezegd... er is capaciteit op zich voor ja. 5.000, 6.000. Nou, doen. Gewoon doen. Nou, we zitten al een klein beetje vol, hè? Is dat zo? Ja. Dat vind ik wel. Maar eerst eens een keer helemaal onszelf denken. Ja, ik ben ook vroeger uh, vluchteling. Yeah. En uh, als je brengt, uh, vluchteling naar Nederland brengt, vind ik het ook uh, goed. Er is nu plek volgens de regering voor 250 Syrische vluchtelingen. Oh. Om die uit te nodigen. Een lachetje. Ik, voor mij mogen er uh, 10.000 uh, hier naartoe komen, ja. O oh, ja, echt waar? Zoveel? Ja, ja. ja waarom niet? En ze meteen ook een permanente verblijfsvergunning geven? Nee, dat zou ik niet doen. Ik zou de mensen toch kijken hoe de situaties uh, in de regio... En dan, uh, en misschien heel veel geld geven voor de regio. Voor de opvang daar en nou, dat, is, dat is voor mij de eerste prioriteit. Als ja. het niet kan, dan hier. Ik ga niet over die plannen. Maar mij lijkt het een klein aantal. Duitsland doet er 5000. Nou ja. <lacht> ja, nou, dat is dan wel schrijnend. Als wij 250 en Duitsland 5000. Het is uiteraard een wat groter land. Ja. Ik mag toch aannemen dat er in Nederland ook meer terecht zouden moeten kunnen. We hoorden de reacties in Arnhem. Jeroen de Jager was dat. Nu, douw op op. You don't have to say.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 Dit was dat. Het NLS Radio 1 journaal. Sport. Ja, Baanwielrenner Teun Mulder zet een punt achter zijn carrière als individueel baanrenner. Hij haalde onder meer brons op de Olympische Spelen in Londen vorig jaar. Ook drie wereldtitels. Goedemiddag, Teun Mulder. Goedemiddag. Het is mooi geweest. Uh, wat in de een sprinten zeker, ja. Ja, ja. Nou, het was dat na Londen dat je dacht, ja, nou, heb ik het, uh, nou heb ik het wel gehad eigenlijk? Nou, ik had uh, natuurlijk voor Londen nog één droom en dat was een Olympische medaille. En toen ik die in Londen won, ja het was eigenlijk de, de missie uh, compl dus zeg maar, kerst op de taart. En toen ben ik gaan nadenken van ja, wat ga ik nu in de toekomst doen? En uh, ja goed, ik vind de fietsen nog heel leuk en het gaat nog heel goed, maar ik was wel toe aan een nieuwe uitdaging. En toen kwam uh, de huidige bondscoach van het aangepast... Ilke van der Wal met, een, uh, met de vraag of ik op de, ik op de tandem bouw. Ja. ja. En wil je dat? Dat lijkt me zo moeilijk, want dan kan je niet meer alleen trappen. Nee, dat klopt. Maar ik heb als voorbereiding op de Spelen in Londen ook op de tandem gezeten. En dan achterop als speciale training. En uh, ik vond dat wel heel leuk, want je doet het wel met z'n tweeën. Echt een teamonderdeel. Ja. En uh, het is natuurlijk heel leuk dat je ook iemand anders... Uh, ...die een olympische of een paar olympische heeft... ...daarbij kan helpen, zeg maar. En wordt achterop dan ook jouw plek of wil je voorop? Nee, voorop. Want achterop zit iemand die, uh, die uh, een visuele beperking heeft. En ik ben dan de piloot. Ja, ja maar voor de training mocht jij wel um, achterop zitten destijds. Dat was ja. gewoon om, om te proberen en te trainen. Ja, dat was een aparte training voor, uh, voor de Olympische Spelen in Londen. Ja, ja en, en, en krijg je dan al iemand toegewezen? Of uh, hoe, hoe gaat dat? Nee, dus een, er zijn vier mannen en uh, eind september gaan we beginnen met trainen. En dan is het gewoon... Uh, ja, uittesten. En uh, wat de beste combinatie is, dat, uh, dat gaat hem worden. Ja, want uh, wat, wo wat is die rol van, van die achterste? Bepaalt de, vo de voorste tempo of hoe werkt dat op zo'n tandem? Nou eigenlijk is het heel simpel. De, uh, je hebt een kilometer tijdrit. Wat ik vroeger deed en straks weer... is eigenlijk gewoon zo hard mogelijk fietsen. En de persoon die achterop zit... Je moet eigenlijk zo hard mogen trappen. En degene die voorop zit ook, alleen die moet dan ook nog sturen. Ja. Dus het is gewoon zo hard mogen trappen. Ja, en um, uh, staat er voor jou een opvolger klaar bij het individueel baren Want je, je bent een beetje de laatste van je generatie, toch? Die ermee ophoudt. Ja, dat klopt. Maar er zijn een aantal talenten in Nederland, waaronder Hugo Haken Matthijs deze en Jeffy Hoogland. En uh, dat zijn allemaal hele jonge jongens die al heel goed fietsen. En, uh, ja, die gaan het zeker uh, wel waarmaken de komende jaren. En als je nou terugkijkt op je eigen carrière als individueel baanrenner, wat, wat was het mooiste voor je? Uh, nou, ik denk mijn de drie wereldtitels en uh, de Olympische medailles. Medaille. Ja, maar dat zijn er vier, hè? Of, nou, als ik moet kiezen, dan kies ik toch <laughs> voor de, voor de bronzen Medaille, denk ik. Uh, en, en wat wordt je afscheidswedstrijd? Of heb je die eigenlijk al gehad? Uh, nou goed, uh, ik heb de WK in Minsk nog gereden afgelopen, afgelopen jaar en dat was eigenlijk mijn afscheidswedstrijd. maar. Goed, ik stop natuurlijk niet. Ik blijf gewoon fietsen. Alleen op een andere manier uh, op de tellen. Ja, maar als individueel renner kom je niet meer uh, op een wedstrijd in actie. Dat is nu, ja. nu echt per, per direct klaar. Nou, niet helemaal. Je mag, uh, ik mag niet meer meedoen aan de WK's en de Wereldbekers en het EK. Maar ik mag wel gewoon meedoen aan de NK of een, uh, een kleinere wedstrijd, zeg maar. Alleen niet meer op het WK, dus de hoogste die mag ik niet meer fietsen. Goed, nou je gaat in ieder geval door op de tandem, een nieuwe carrière tegemoet. Um, ja. En dat is qua leeftijd ook oké? Okay. Ja, bedoel, je bent pas 32 hoor, maar hoe, hoe ja. lang ga je mee als baanwielrenner doorgaans? Nou, mijn grootste concurrent, Chris je was 36. En uh, dat is natuurlijk mooi, want dan ben ik straks in, uh, in Rio ook. En hopelijk kunnen we daar een mooie medaille ah. winnen op de Paralympische Spelen. Dus wij horen nog van jou. Teun Mulder, dank je wel. Graag gedaan. Joep. dag. dag. dag.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 Vijf nummers voor 10 euro. 360magazine.nl Ik hoorde laatst iets over cashpooling. Wat is dat eigenlijk? Door cashpooling kunnen ondernemers optimaal gebruik maken van saldi op hun wereldwijde bankrekeningen. En dat is handig? Zeker. Je ziet in één oogopslag wat er op je rekeningen staat, waardoor je slimmer je liquide middelen kunt inzetten. Ergens tekort aanvullen bijvoorbeeld. Scheelt rente of extra financiering. Cashpooling. Zal ik onthouden.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 In de wild steeg de temperatuur naar uiteindelijk 30,3 graden. En daar was het trouwens niet de warmste plek hoor in Nederland... want die was te vinden in Oost-Brabant waar het ruim 32 graden werd. Vannacht daalt de temperatuur onder een heldere hemel naar zo'n 14 tot 17 graden. Plaatselijk ontstaat er wat nevel, maar de aangevoerde lucht is te droog voor mist. De wind is zwak en komt uit het zuidoosten. En morgen volgt er opnieuw een warme dag... maar wel een die een wat ander verloop kent dan vandaag. De dag start overal zonnig, maar vanuit het westen neemt de bewolking langzaam toe. In de middag kunnen er dan vooral in het zuidwesten buien vallen, sommige ook met onweer, en tegen de avond neemt de kans op buien in het hele land toe. De wind draait in de loop van de dag van zuidoost naar zuidwest, maar blijft zwak tot matig van kracht. En de temperatuur is met zo'n 25 tot 30 graden nog steeds aan de hoge kant. Maar dat is op zaterdag echt voorbij, want die dag passeert een kou rond ons land. En dan komen we in koelere lucht terecht met meer bewolking en ook een vrij grote kans op regen- of onweersbuien. De temperatuur op zaterdag ligt tussen de 20 en 23 graden. Op zondag is er minder zon en dan kan er de hele dag door een bui vallen en dan wordt het een graad of 20. Rijkswaterstaat gaat extra maatregelen voor de Koentunnel nemen. Uh, geen overbodige luxe wijn en zwaan, als je dat ook vandaag weer ziet. Nee, dat is inderdaad een heel goed idee, want er zijn uh, weer flinke ongelukken gebeurd in de Koentunnel. Nou, ik moet zeggen, de A10 West is weer vrijgegeven, want er was een aanrijding op de A10 West in de tunnelbuis richting Den Haag, waar ook de meeste ongelukken zijn gebeurd de afgelopen tijd. Uh, de rijbaan is vrij, zeven kilometer vielen nog wel op de A10 Noord, daardoor vanaf de afrit Volendam en ook de andere kant op is de A10 dus weer open. Verder is het een avondspits die bol staat van de problemen. Drie uur vertraging op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom. Tussen de afrit Capelle en Knoop het Markizaat, 23 kilometer file. De weg is daar al urenlang dicht. En dan heb ik het over de A4 bij Knoop het Markizaat. Daar heeft een vrachtwagen in brand gestaan, geladen met hooi. Nou, die vertraging is dus enorm. Rijd dus om vanaf Goes via de Zeelandbrug. Um, andere mogelijkheden zijn er eigenlijk niet... Dus we raden aan om de reis uh, ja andere mogelijkheid gewoon uit te stellen. Verder problemen op de A6. Lelystad richting Emmeloord. Tussen Lelystad Noords en de Ketelbrug. 10 door een serie aanrijdingen. Een ernstig ongeluk op de A7. Heerenveen richting Groningen. Bij Hoogkerk. 11 kilometer verder vanaf Boerakker. De rechterrijstrook is dicht. A28 van Amersfoort naar Zwolle. Voor strand 0 11 kilometer na een aanrijding. Maar daar is de weg weer vrij.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 De bedrijfssoftware van Visma. Kijk op vismasoftware.nl. Inzicht, grip, resultaat. Jobbeurt.com, De grootste vacaturebank van Nederland. Voorsprong boeken. Kijk voor AccountView bedrijfssoftware op vismasoftware.nl. Zes minuten over half zes is het. In Den Haag wordt de hele dag gesproken over wat ze noemen de politieke zomerflirt. Alexander Pechtold van D66, dat is zeker, heeft deze zomer twee keer met de halbe Zijlstra van de VVD gesproken. Daarover zijn alle bronnen het eens. Maar wat gebeurde er nou in die gesprekken? Probeerde Pechtold zich het kabinet in te praten. Was Zijlstra daar namens de coalitie paniekerig op zoek naar steun? Joost Vullings in Den Haag. Joost, het werd uh, steeds diffuser eigenlijk, hè, wat, er, uh, wat zich daar heeft afgespeeld. Ja, en, uh, dat komt omdat bronnen elkaar tegenspreken... En, en bronnen soms een beetje van boodschap veranderen. Dus uh, ons beeld van wat er gebeurd is, dat, dat wisselt uh, per uur. Maar na, naarmate de dag vordert, uh, ja, groeit het inzicht wel. En? Klopt het dat Pechtold minister van Binnenlandse Zaken wilde worden? Wat ik ook ergens heb gelezen. Ja, nou, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat kan ik niet bevestigen. Wordt sowieso ontkend door D66. Om maar het, het het gevoel van de dag te jo. geven. Nou, <laughs> Laat ik het, laak het een beetje van de, natuurlijk bronnen vanuit de coalitie en bronnen vanuit D66... een soort beeld schetsen van wat er gebeurd is. Halber Zelstra en uh, Alexander Pechtold hebben aan het begin van het gesprek... gewoon een bijpraatsessie. Volgens coalitiebronnen gooiden. Uh, Alexander Pechtold vrij snel zijn kaart op tafel. Die zei van, nou, ik wil eigenlijk toetreden tot de, tot de coalitie. En, en was daar heel concreet over. Het CDA zou er ook bij moeten zijn. Uh, Alexander Pechtold zegt, dat is helemaal niet gebeurd. We hebben erover gesproken dat... Uh, wat gebeurt er als het kabinet eindeloos blauwtjes loopt... in de Eerste Kamer met allerlei voor, wetsvoorstellen? Wat voor scenario's heb je dan? En toen kwam gewoon al praten het scenario op tafel. Je zou partijen erbij kunnen betrekken. Nou, volgens de coalitie zat, zat Halber zelfs er met zijn oren te klapperen dat Alexander Pechelt hem een aanbod deed. Maar bij D66 zeggen ze... ja, dat was gewoon een scenario. En dat Halbe Zelstra daar niet echt heel afwijzend... tegenover stond. Dat gesprek werd beëindigd. En dat, dat weten we zeker. Daarna is Halbe Zelstra direct met Mark Rutte... en Diederik Samson gaan praten. En is er vrij kort daarna een topoverleg... op het torentje geweest met dus premier Rutte... vicepremier Lodewijk Asscher... en Halbe Zelstra en Diederik Samson. En daar is eigenlijk gewoon wel heel serieus... gekeken naar wat dan zij dachten... het aanbod van Alexander Pechtold. Eh, maar goed, bij D66 zien ze dat anders. Maar daar bleek, daar, daar bleek de Samson eigenlijk tegen te zijn. Toen is er een tweede gesprek gekomen. Uh, ja, en, en, en daar hoor je ook allemaal andere dingen over. Maar goed, de, de conclusie aan het einde van de gesprek was... volgens coalitiebronnen is daar Alexander Pechtold netjes afgezegd. Leuk idee, maar gaan we niet doen, Alexander. Uh, maar volgens de D66-bronnen ja, was toch de conclusie... dat er wel, wel, misschien wel mensen waren in de coalitie die de oren er hadden. Maar dat, dat uh, Diederik Samson eigenlijk helemaal niet wilde. Nee, want het uh, zal wel plasterk ook geweest zijn, of niet? Nou, het is allemaal invullen. Nee, maar die goed, zei, ik wil mijn Samson, baan niet kwijt. Ja, nee, maar Samson wilde, wilde niet, vooral vanwege het sociaal akkoord. En, uh, nou ja, goed, dus, dus moest er nog een gesprek plaatsvinden tussen uh, uh, Pechtold en Samson. Nou, dat is geen strandwandeling geweest, maar in een strandtent in Scheveningen. Dat zou de nee ik ook nooit doen in de zomer, uh, toch? Ja, maar die praten zoveel met elkaar dat als ik ze was tegengekomen... was ik daar op zich niet heel snel op aangeslagen. Oh vooral. nee? Nee, Ach, want, er wordt de hele dag nee, er wordt echt de hele dag. Wat dat betreft, dit, dit soort gesprekken voeren, vinden heel veel veel plaats. Maar goed, uh, maar het is go niks geworden. De vraag is natuurlijk wel, als iedereen gaat lekken, dan wordt het er meestal niet gezelliger op, nee. en het wordt wel een belangrijke tijd. Dus wat zijn de gevolgen? Nou, dat is natuurlijk heel erg pijnlijk, want je ziet bijvoorbeeld nu dat de, de PVV, de SP en het CDA heel erg dat beeld willen neerzetten. Kijk, een paniekerig kabinet, op zoek naar steun, en, en uh, terwijl andere mensen uh, zeggen van, ja, die, die Alexander Pechtold, die wil zo graag het kabinet in, die loopt zichzelf het kabinet in te slijmen. Uh, ja, dat, dat is natuurlijk een beeld waar beide partijen uh, niet willen dat het bestaat. Dus zie je dat, er inderdaad, uh, nou ja, dat wij bestookt worden van, van, van alle kanten. En uh, ja, dat is uh, niet goed voor de, voor de verhoudingen. Nee, goed. Komt er nog een debat, Joost? Nou ja, uh, Premier Rutte moet uh, schriftelijk wat vragen beantwoorden. Die uh, worden verwacht rond de uur uh, klok van zes uur. En daar moet er nog besloten worden om een uh, debat te houden. Joost Vullings, uh, wij horen dat van jou als dat zo is. Dank je wel voor dit moment in ieder geval. Een onderzeer. Um, ja, lijkt u dat ook niet eng om daarin te varen... Sommige mensen vinden dat wel, omdat het tientallen meters onder water is. Jeroen Schutijzer die vaart nu mee met een duikboot van de Koninklijke Marine... omdat komend weekend weer de Wereldhavendagen in Rotterdam zijn. Hij vertrok vanochtend vanuit Den Helder. Jongens, ik uh, vertel even kort iets over veiligheid aan boord. Uh, we zitten op een onderzeeboot nu. Een van de gevaarlijkste dingen die kan gebeuren aan boord is een brand. Uh, daarbij moet ook iedereen weten wat hij moet doen. Uh, overal door de boot hangen brandblussers... De meeste hangen voor het grijpen. Dan is het volgende wat kan gebeuren dat we een aanvaring krijgen en gaan zinken. U bent allemaal ingedeeld in de vlot. Als het goed is weet iedereen voor of achter. Ja, voor. Heel goed. Uh, heeft u nog vragen? Hoe vaak komt dat voor? Brand. Ik heb er zelf nog nooit meegemaakt. Gelukkig maar. Nou, dat waren wat veiligheidsinstructies. Daar word je niet rustiger van. We staan hier aan de voorkant van de onderzeeër. En uh, ik kijk naar bedden. Hele kleine, smalle bedden. En daarboven liggen acht torpedo's. Met uh, 1200 kilo TNT erin, heb ik me laten vertellen. Dat zijn geen misselijke wapens. Gelukkig is het vredestijd, dus uh, als het meezit hoeven ze niet te gebruiken vandaag. Ja, sergeant. 1200 kilo TNT. Wat kun je daarmee? Daar kan je een, uh, een fragat uh, goed door midden. Knallen. Hoe werkt dat ook alweer? Die torpedo die wordt afgevuurd en dan? Wij zorgen dat wij uh, de torpedo onder ons doel sturen. Daar komt het ontploffing en veroorzaakt de torpedo een soort vacuüm... waardoor de, de boot eigenlijk omhoog wordt gelift en dan ook weer naar beneden uh, Word wordt getrokken. getrokken. Ja, en zo uh, wordt je eigenlijk uh, aan stukken getrokken, de boot. Gelukkig is dat heel lang al niet uh, nodig geweest, hè? Gelukkig is het niet nodig geweest, want wie je veroorzaakt met zo'n wapen... veroorzaak je wel een grote schade... En daarmee is ook de opvarende, natuurlijk, ook, uh, daarmee ook raken. Tuurlijk, ja. ja. Ik ben de chef de equipage van de Seindermaaistaat Dolfijn. En uh, wat gaan we doen vanmiddag? Ik heb net een van de bemanningsleden gesproken die zei: We dobberen een beetje naar Rotterdam. Nou, dobberen, dobberen. We gaan, nog een, uh, we gaan even terug naar het noorden richting Den Helder. Dan gaan we nog een uh, blindaf run doen, zoals het heet dan in uh, de jargon. Wat is dat? Nou, als het heel mistig is, moeten we toch ook de havens binnen kunnen varen. En daar hebben we allemaal mooie systemen voor. Dus dan gaan we eigenlijk zoals bij het vliegtuig het blind vliegen. Gaan we zonder, gaan we simuleren. Want het is prachtig weer vandaag natuurlijk. Maar gaan we simuleren dat we niks zien. En dan gebruiken we alleen de instrumenten om naar binnen te varen. Ja, begrepen. Ik heb uh, nog geen contact visueel in uh, de peiling van Bravo. Ja, Roger. Dan zakken we weer af naar het zuiden, richting Rotterdam. Dan gaan we nog een, uh, een asverstrooiing voor een, uh, voor een overleden meneer uiteraard, uh, gaan we uitvoeren. Ja. Gebeurt dat vaak? Gebeurt wel eens. Niet ik denk, nou, één keer in de anderhalf jaar zoiets. Daarbij is het niet uh, gebruikelijk dat de familie aanwezig is op de boot. Maar er wordt dan een keurige fotoreportage van gemaakt. De nabestaanden krijgen een, een digitale fotocopie van de, van, de, van de navigatiekaart... waar de overleden uitgestrooid is. Met de foto's erbij. En dan, uh... en dan gaan we slapen? Nee, nee, dan gaan, we nog bij, dan gaan we nog op dek gaan we vanmiddag voor de gasten. Dan gaan we... Een sundowner, zoals we doen, gaan we de, de zon zon. prachtig weer vandaan ja, toe. Gaan we een bakje koffie op dek eh, drinken met z'n allen. En eh, nou, misschien kunnen we nog wel als we tijd over hebben, want we zijn redelijk eh, vroeg, dat we de zwembroek nog aan kunnen doen. Ja, Roger. Nou, en dan moeten we wel een beetje gereed gaan maken voor de, voor de nacht inderdaad. En dan eh, morgenochtend om 7 uur eh, Rotterdam binnen te liggen. Ik zie er enorm tegenop tegen die nacht. Ik slaap niet en zeker al niet tussen torpedo's. Nou ja, een gespannen sfeertje hangt erin in de boeperskamer... tussen die torpedo's. Nou, als u geen heet over bent, dan komt het allemaal goed. Ja, lijkt me ook. Jeroen Schutteijzer brengt die nacht dus nog even door. Daar morgenochtend komen ze aan in Rotterdam. En ik uh, begrijp dat jullie morgen dan horen... dat u dan hoort hoe het afloopt. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Het nationale cadeau bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander... was dat droomboek met de beste en inspirerendste toekomstdromen voor het Koninkrijk. Het eerste exemplaar is vandaag aangeboden op Paleis het Loo. Menorema die praat met een paar mensen nu over uh, dit boek... waar zij een bijdrage aan hebben geleverd. Mijn naam is Jan Verbrugge en ik ben 61 jaar. Uh, de droom, de titel is uh, de Verenigde Staten van Aarde... Nou, dat houdt in dat zeg maar, alle landen op aarde verenigd zijn... zodat het wat makkelijker is om beslissingen te nemen. Mijn naam is Esma Allarie, ik was jurylid over uh, Loket Samen. En is het een multicultureel boek of een wit boek? Moet u zeggen dat uh, uh, bij het Loket Samen dat ze daar niet vertegenwoordigd waren. Of niet oververtegenwoordigd, laat ik het daar maar op houden. Maar betekent dat dat de allochtonen Nederlanders... minder aangesproken worden door dit koningspaar dan de anderen? Nou, ik denk dat de allochtonen zeggen juist heel erg voelen aangesproken... door dit koningspaar, omdat onze... Koningin, om het maar zo te zeggen, ook van een andere origine is. Dat is heel leuk om te zien. Maar alleen heel veel mensen hadden zoiets van, ah, moet dat nou? Wat gaat die koning nou doen met al die dromen? En anderen die hebben wel gehoor gegeven aan die oproep. Mijn naam is Wilfred Alberts. Mijn droom is, geef elkaar een lach. Een lach geven is gewoon een lach krijgen ook. Hè. En Nederland wordt daar echt een stuk voor ja, Het ook is een initiatief van het Nationaal Comité Inhuldiging. En ik geef heel graag het woord aan de voorzitter Hans Pijers. Is het niet onverstandig om ons in tijden van crisis bezig te houden met verre toekomstwensen. Dromen heeft een functie. Een toekomstdroom kan hoop en inspiratie geven. sta jij van Het idee is dat, we een, uh, dat ik denk dat het leger wat we nu hebben ouderwets is. Dus ik dacht, er moeten kleuren bij. Uh, rood staat voor het sociale leger, geel voor, voor milieu... en wit voor het rampenleger. Maar voordat het zover is... wil ik u graag, majesteit, uitnodigen naar het podium te komen zodat ik u het eerste exemplaar kan overhandigen? Ja, ik ben uh, 65 en ik heet Frits Ritmeester. De droom is, uh, die gaat over, uh, over Syrië. Uh, ik ben uh, in april zo geschokt door de beelden die uh, op me afkwamen. En uh, toen dacht ik, zou het niet goed zijn om. Uh, een internationale cursus tot verdraagzaamheid op te zetten. Een lespakket voor ieder kind in de wereld... onder auspicie van de Verenigde Naties. En dat heb ik uh, ingestuurd. Ik ben Paul Schnabel en ik was lid van de jury voor het thema Elke Dag... Het over het alledaagse leven, samen met Wendy van Dijk. U vragen we ook altijd als het gaat om de staat van Nederland. Wat moeten we ervan vinden? Wat moeten we ervan ja. denken? Heel veel van de dromen hebben echt te maken met... het zou mooi zijn als we weer... dus eigenlijk terugkijkend naar het verleden... toen mensen nog aardig voor elkaar waren... mensen nog voor elkaar zorgden... kinderen nog vrij op straat konden spelen... de natuur nog in orde was. Het is een beetje een romantisch beeld wat van het verleden geschetst wordt... maar dat is toch wel wat men wenst voor de toekomst. Ik ben er stil van en toch ga ik een paar woorden zeggen. Ook een droom. Ik weet dat ik hier sta namens alle Nederlanders... die graag willen dromen.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 Geofiles, en dat met het warme weer, Wijnand. Ja, als dat maar goed gaat. Want uh, ja, ik hoop dat de mensen toch water mee hebben genomen. Want het is warm. En op de A58 van Vlissken naar Bergen-op-Zoom... loopt de vertraging enorm op. Ruim drie uur vertraging tussen de afritsgraaf van Polder... en Knopend Marquisaat, Resulterend in 25 kilometer file. En daar is de weg nog dicht. Wat te maken met een vrachtwagenbrand. Ze zijn druk bezig met het opruimen. Maar toch, omrijden dat kan vanaf Knopend De Poel... via de Zeelandbrug over de N256... Of anders de reis uitstellen, want veel alternatieven zijn er niet. Dan nog het ongeluk op de A6 van Lelystad naar Emmaloord. Levert veel vertraging op voor de Ketelbrug, 11 kilometer. Ernstig ongeluk op de A7, Heerenveen-Groningen, bij Hoogkerk. 10 kilometer file daar. En ja, de A15 van Rotterdam naar Gorken, bij Sliedrecht-Oost. 10 kilometer na een aanrijding. Maar daar is de rijbaan weer vrij. Politiek op Twitter. Het ja, regent nijdige tweets. Op de VVD-website staan ook meer dan 200 boze reacties. Boos over de belastingmaatregelen die gisteren uitlekten, zijn de mensen. De VVD-top probeert de gemoederen te bedaren... al is dat volgens minister Schippers wel lastig. Ja, Dat is altijd vervelend, omdat je nooit een heel plaatje kan laten zien. En dat zou ook, is ook mijn bezwaar om nu op onderdelen te reageren. Omdat je het totale plaatje echt pas per Prinsjesdag kan zien. Maar hoeft de vvd achterban zich geen zorgen te maken... over wat er met Prinsjesdag gepresenteerd wordt? Nou, dat zijn allemaal uitspraken die u van mij vraagt. Maar laten we eerst nou eens kijken. En laten we dan eens uh, gaan praten van... Uh... Uh, wat vinden mensen goed en wat vinden mensen slecht. Maar onderdeeltjes uh, reageren, dat is heel onverstandig. En dat zie je nu ook gebeuren. Dat is echt ook heel onverstandig. Omdat we de echte koopkrachtplaatjes uh, en het volledige beeld daarvan... echt pas bij Prinsjesdag hebben. Ja, dat zijn minister Schippers. Uh, duo VVD-raadslid duo VVD uit Amsterdam-West, Joël Andoutou, twitterde vandaag... hoe vaak moet ik nog zeggen dat ik niet meewens te betalen... aan het leerfeest van de heer Spekman, halve Zelstra. Goedemiddag, meneer Andoutou. Goedemiddag. Ja, u bent onverstandig als ik het zo hoor. Ja, ik heb uh, nou ja, gehoord wat mevrouw Schippers zei en ik begrijp haar reactie ook. Het is voor het kabinet natuurlijk ontzettend lastig om op uh, delen die gelijk zijn te reageren... als ze zelf het totaalplaatje nog niet naar buiten kunnen of willen brengen... Maar ik zou toch vooral willen meegeven, laten we uh, de put dempen voordat het kalf is verdronken. En niet daarna uh, praten als alle maatregelen eenmaal uh, bekend zijn gemaakt en ook besloten zijn. Dat is natuurlijk een beetje onzinnig. Ja, want u twitterde ook nog, voor een partij die heilig gelooft in marktwerking luistert de VVD verdomd slecht naar zijn aandeelhouders. Ja, dat is uh, natuurlijk een uh, kwinkslag uh, naar de klachten die uh, regelmatig uit het land komen over uh, het feit dat wij groot voorstander zijn van marktwerking. Uh, wat ik ermee probeer te zeggen is dat het een keer afgelopen moet zijn met het gedonder binnen de partij. We hebben natuurlijk uh, recentelijk een uh, hele reeks integriteitsschandalen gehad. We hebben het oproer over de inkomensafhankelijke zorgpremie gehad. Recentelijker het, uh, ja, het, het straffen van lef door ZZP'ers fiscaal aan te pakken. De woningmarkt is op slot gegooid en dan is is het toch wel een beetje de nou ja, treurige druppel die de deed overlopen. Ja, en er zijn ook mensen die vandaag het lidmaatschap hebben opgezegd. Hè? Wat, wat doet u? Uh, laat ik voorop stellen dat ik echt heel veel bewondering heb... voor de mensen die dat hebben gedaan. Ik weet dat het een, uh, ja, voor de meesten een hele moeilijke... en ook pijnlijke beslissing moet zijn geweest. Ja, want, want u kent ook iemand die dat heeft gedaan, persoonlijk? Uh, ik heb meerdere mensen die dat hebben gedaan. Ja, en, en, en dat was pijnlijk, dat proces, merkt Ja, u? ik weet uh, zeker van de mensen die uh, nou ja, mij nabij staan... hoe, ja, hoe liberaal zij zijn, uh, wat voor een enorm warm hart zij de partij toedragen... hoe ze zich echt met hart en ziel hebben ingezet voor de VVD... Uh, de afgelopen jaren, uh, maar ook de afgelopen maanden uh, toen het moeilijk was. Dus als je dan tot die beslissing uh, komt uiteindelijk, ja, is heel pijnlijk. Maar u blijft wel lid, hoor ik dat goed? Uh, Eigenlijk eventjes afwachten uh, wat nou het totale pakket is dat op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. We oordelen wat uiteindelijk de VVD-stempel op dat pakket is geworden. En dan zal ik wel een uh, beslissing nemen. Want wat, uh, wat moet Rutte volgens u nu doen? Behalve zijn plannen presenteren op Prinsjesdag. Ja, kijk, Rutte is uh, naast premier natuurlijk ook gewoon VVD-leider. Ik denk dat het uh, belangrijk is dat we teruggaan naar de kern waar de VVD voor staat... Met ons verkiezingsprogramma hadden we een prima blauwdruk om het land uh, vooruit en uit de crisis te helpen. We hebben een heel moeilijk verkiezingsresultaat geboekt, weliswaar een zegen. Maar wel twee totale tegenpolen die tegenover elkaar staan en die het met elkaar moesten rooien. Uh, ik denk dat we wel kunnen uh, vaststellen dat dat niet echt een succes is geworden. Ja, vindt vind vindt u dat u moet breken met de PvdA voortijdig? Ik denk niet echt dat die mogelijkheid er is. Het uh, politieke landschap is er niet naar uh, dat er zomaar uh, andere partijen zijn die een coalitie zouden kunnen vormen. Uh, waar ik wel voorstander van zou zijn, is dat we het regeerakkoord openbreken en andere partijen uitnodigen om te komen praten. Ja, maar dat, dat is nou juist misgegaan en... gegaan, hè, op dat strand van Scheveningen, begrijpen we. <laughs> Dat schijnt gedaan te zijn. Ik was er zelf niet bij. Nee, maar goed. Um, het, gaat het voor veel onrust uh, zorgen de komende weken binnen de VVD, behalve vandaag? Dat verwacht ik wel. Ja, goed. Ja. U uh, bent er ook scherp op, in ieder geval. Uh, en wacht af waar die mee komt, wat u vervolgens beslist. Dank in ieder geval voor uw reactie nu, meneer Andoutou. Dag. Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht. Daarvoor is hier nu even uit De Jong. Ja, de Amerikaanse nieuwszender CNN besteedt natuurlijk ook veel aandacht aan de G20 en dan met name aan het gesprek dat president Obama zal hebben met de Russische president Poetin. Want waarom wil Rusland niet dat er in Syrië wordt ingegrepen? Een specialist bij CNN legt het uit. The Russians worry that if Assad falls in Syria, a whole bunch of Islamic militants will come to power and will start spreading Islamic uh, militancy and jihad. Into Russia. Remember, Russia is very close to Syria. And remember where the Sarnayevs come from, right? That's the, the Chechnya-Dagestan area. That's where they're worried there will become a kind of uh, conduit of Islamic radicalism right up into the heart of Russia. Ja, Syrië ligt dicht bij Rusland. De Russen zijn bang dat als het regime van president Assad valt, er extremisten aan de macht komen. En die kunnen dan via Chechnië en Dagestan uh, proberen de radicale islam in Rusland te verspreiden. In de Washington Post schrijft dat de buurlanden van Syrië doodsbang zijn dat het regime biologische wapens zal inzetten. Syrië begon 30 jaar geleden met het onderzoek naar en ontwikkeling van biologische wapens. Met die wapens kunnen bijvoorbeeld schimmels, bacteriën of virussen worden verspreid, zoals bijvoorbeeld antrax en botulisme. Het is betrekkelijk goedkoop om biologische wapens te produceren, maar de gevolgen van het gebruik daarvan zijn natuurlijk desastreus. Het is niet helemaal duidelijk of Syrië zijn biologische wapens wel paraat heeft. Maar na de gifgasaanval van 21 augustus zijn de zorgen wel toegenomen van de buurlanden. Waaronder natuurlijk ook Israël. Men is nooit te oud om computerspelletjes te spelen. Sterker nog, vanaf een bepaalde leeftijd is het zelfs aan te raden... om met gamen de hersenen jong te houden. Dat blijkt uit onderzoek dat is gepubliceerd in Nature. Onder meer de VRT en de NRC maken er melding van. Het is voor het eerst dat de effecten van gamen... op de hersenen van 60-plussers is onderzocht. De onderzoekers lieten proefpersonen tussen 60 en 85 jaar... een speciaal ontwikkeld racepelletje spelen. Na in een maand zo'n 12 uur gespeeld te hebben... werden de oudere gamers beter... Beter dan tieners die het voor de eer speelden. Belangrijker nog, hun geheugenfunctie was verbeterd... en ze konden ook beter meerdere dingen tegelijk doen... zoals sturen en schieten bijvoorbeeld. Best belangrijk. Nadat de ouderen gestopt waren met gamen... hield het effect nog een half jaar aan. Ja, moet iedere ouder dan uh, uh, computerspelletjes gaan spelen? Nog niet, zegt een onderzoeker in de NRC. Het experiment is in een laboratorium uitgevoerd. In hoeverre ouderen er in het dagelijks leven profijt van zouden hebben is nog onduidelijk. Lezen en puzzelen hebben overigens ook een positief effect op het functioneren van de hersenen. Een rechter in de Amerikaanse stad Ohio heeft een man die herhaaldelijk het alarmnummer 911 belde, 911, en de politie bedreigde veroordeeld tot een wat ongebruikelijke straf. Hij moet twee weken lang iedere Gedrag, iedere dag drie uur buiten het politiebureau staan met een bord waarop hij zegt sorry. Ja, de man accepteert zijn straf en heeft de volledige verantwoordelijkheid genomen voor zijn daden. Hij vertelde de rechter dat hij dronken was, dat het een uitgehandgelopen grap was en dat wilde hij met het bord in zijn handen en misschien ook wel met een borrel achter zijn kiezen ook nog wel uitleggen aan de verslaggever van de BBC. I was onder de influence of alcohol, we we're very deeply into it, and we just got the rambling off and then... Ik like pool. There's a couple of it. I apologize for everything I've done, you know. Wat zijn het? Ja, sorry. You know, dit was het mediaoverzicht. We gaan naar richting het nieuws van zes uren. De kwaliteit van het water en het voedsel in Nederland staat onder druk. Onder andere door hormonen.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 Ontdek onze lage premie National Academic, de verzekeraar voor hoger opgeleiden. Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op.